Jeroen van Kamp met het CNRS journaal In Amsterdam heeft het 1-0 verloren van IJsland. Anja Robbe viel halverwege de eerste helft uit met een blessure. Niet lang daarna stond Nederland met tien man op het veld... na een rode kaart voor Bruno Martens Indi. In de tweede helft scoorde IJsland uit een strafschop. Nederland blijft derde in de groep, 1 punt voor Turkije. Zondag speelt Nederland tegen Turkije. VVD en PvdA zijn dicht bij een compromis over het Europese vluchtelingenprobleem. Volgens bronnen wil de coalitie onder voorwaarden 8000 migranten opnemen. Ze moeten de afspraken met Afrikaanse landen gemaakt worden over de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. Verder wil de coalitie dat de opvang, huisvesting en zorg in landen als Jordanië en Libanon aanzienlijk wordt verbeterd. Canada ontkent dat het gezin van het Syrische jongetje Aylan Koordi een asielaanvraag had ingediend. Volgens de Canadese immigratiedienst heeft een broer van Arlinds vader dat wel gedaan. Die aanvraag is afgewezen omdat de broer niet aan de voorwaarden voldeed. Het gezin van Aylan wilde wel naar Canada. Hij verdronk gisteren bij de oversteek van Turkije naar Kos samen met zijn broer en zijn moeder. De vader van Marcia en Klausjo wordt later uitgezet dan gepland. De Angolees wordt niet vrijdag, maar pas volgende week uitgezet. Hij heeft medische klachten die eerst worden onderzocht. Deze week werd bekend dat de 13-jarige en zijn zus Marcia van 18... met hun moeder in Nederland mogen blijven. De vader moet wel weg, omdat hij verdacht wordt van oorlogsmisdaden. Amerikaanse aanklagers gaan de doodstraf eisen tegen de man die negen mensen doodschoot in een kerk in Charleston. 21-jarige blanke dader schoot ze in juni dood. Vermoedelijk had hij een racistisch motief. De aanklagers noemen zijn gebrek aan spijt opvallend. Het weer in het westen en noorden is het bewolkt en kan wat regen vallen. De minima variëren van 8 tot 14 graden. Morgen overdag in het hele land buien, sommigen met onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 17 graden. Dit was het NOS Show.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 Welkom terug, Luisteraars, tweede uur van uh, Tussen App en Vloed. Uh, het uh, voorlaatste nummer, wat, wat draaide ik nou? Uh, I've been loving you too long natuurlijk. En dat nummer wat Marius doorgaf, Talk to the Wind van uh, King Crimson. Moeilijk te vinden op de computer, maar uiteindelijk wel gevonden dankzij het, uh, uh, het social media uh, uh, gebeuren. Uh, ja, YouTube, hè? is toch ook een social media gebeuren? Ja, zo zeg ik het goed. In één keer goed. Ik mag blijven. Nou, gelukkig. Uh, luisteraars, we gaan uh, verder met een uh, prachtig nummer... van uh, Mary uh, Byrne. En dat heet Your My World. the eye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 If I didn't tell him, I could leave. uitvoering van Diana Krol van het nummer California Dreaming. We waren uh, aan het zoeken naar een Franstalig liedje van uh, Axelle Red. Uh, ja, een Belgische zangeres. Ja. Nou, we, gaan gewoon, we gaan gewoon verder zoeken. Net zo dat we het nummer gevonden hebben wat we willen. Uh, en, en nou, Franstalige muziek uh, is er natuurlijk zat. Bijvoorbeeld uh, Mort Schumann die zingt uh, over Le Lac Majeur. le je suis le lac ma les oiseaux l'ils sont en kleur. et le pauvre vin italien Cette vie de paille pour rien des enfants crient. bombardement c'est de leur rage et de leur Oh I'm uh -huh. <laughs> uh, nou, dat, Lac Majeur is dat Zwitserland die... of Oostenrijk? Of, nou, het zal die ik kant ben... wel op zijn, denk ik toch. Is dat uh, een plaats? Uh, Le Lac Majeur is, ja? is natuurlijk wel. Uh, Le Lac is een meer. Hè? Dus, Le, oh, Le, <laughs> Le Lac Majeur. Maar, oh nee, La Mer is uh, de zee. Ja, mm, ja, ja. Het ja, ja. um, is het omgekeerde. We hebben het, hè? We hebben het nummer het wat onder... jij wilde horen hebben we gevonden, uh, van Axel Red. Het heet uh, Jardin Secret. Okay. Ik ga het gewoon gokken als er reclame voor zit. Nou ja, jammer dan. Ja, dat is... Uh... Ja, dat is niet wat ik... <laughs> niet wat ik hebben wilde. Maar dat, dat is... Het maakt niet uit. We gaan gewoon eventjes opnieuw een poging baren. Uh, Le Jardin Secret. Hoe ben je eraan gekomen eigenlijk, uh, aan het repertoire? Uh, volgens mij uh, was het door... Uh, uh, Nicolette en uh, Maria van... Uh... Chante, die hier uh, oh. is uh, op. Uh, oh ja, het leuk. Voor de, uh, nou, ja, Le uh, leuk stellen, dat zijn hier ja, ook een ja, keer ja, ja, ja, ja. Zijn hier ja. te gast. Uh, ja, weer bij Ruud Jansen. En uh, volgens mij kwam ik haar door dat, omdat zij echt uh, met Franse chansons uh, bezig is, ja. kwam ik uh, er zo op uh, Axel. Oké, okay, nou, ik, uh, ik ben heel erg benieuwd. Dus, we gaan er naar luisteren. Ja. Gaat goed. Ja. Niet goed. <laughs> jongen, jongen, jongen. Nou, waar is ik echt gewoon een herkans <laughs> ja, sorry luisteraars, maar het is mijn fout hoor. Dus... Cash on Tant que la tempête soufflera Loin de tout à l'abri On ne nous trouvera Jamais Je te confierai Un secret Et lorsque demain L'aube se pointera Avec sa rosée fraîche Sur nous Je t'emmènerai Dans mon jardin Tu peux être toi Ne crains rien Puisque je te connais Déjà Cachons-nous ici Dans mon jardin Cette nuit On vivra d'amour Tellement proche nature, on laissera le vent rager, les fleurs nous entourer. Un peu comme si on avait toujours vécu dans ce jardin, oui, Dat was uh, Axel Red. En volgens Orno komt ze uit Vlaanderen. Nee. Het Vlaamse land. Ja. Ja. Nou, ik zal de luisteraars nog even uitleggen hoe het nou kan dat uh, dat net uh, dat allemaal fout ging. Het is namelijk zo, als je in een computer naar een nummer zoekt... Terwijl er een ander nummer staat te spelen. Dan gaat dat niet. Dan, dan uh, scheidt het nummer wat je opgezet hebt. Scheidt er mee uit. Op het moment dat je een naam intypt van een, andere, van een andere plaat die je zoekt. Of een andere cd die je zoekt. Dus dat moet ik niet meer doen. Dat, dat gaat uh, grandioos fout. Maar in ieder geval hebben we wel... kunnen. Drie genieten... keer uh, van de intro genoten. <laughs> ja, ja, nou, ook heel uh, mooi. Een lang voorspel. Dat hoort ja, ja. toch? <laughs> ja. Zeker laat op de avond. <laughs> ja, zo is dat. Hey, uh, Marius heeft ook nog een uh, verzoek gedaan. En dat doen we natuurlijk graag voor hem. Donovan met uh, Deadless Delight. Nummer wat ik uh, ook, uh, uh, waar ik erg naar heb moeten zoeken. maar Want uh, in het bekende programma Spotify komt het al niet voor. Dus, uh, maar dit is hem. Dat is, uh, dit is uh, red. Ja. Nou, ja, dat is allemaal zo fantastisch. Allemaal die techniek, jongen, allemaal. Ik word helemaal gek vanavond. We gaan het nog een keer proberen met Donovan. Misschien dat hij nou zin heeft. Nog niet hoor. Er staat nog weer van alles te schreven. Behalve Donovan. Nou goed. We gaan het nog een keer proberen. En dan schijken ik eruit hoor met dit... dit We gaan toe. naar huis. Ja. Zongelof. Meer akselger. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Ik heb toch verhoede pogingen gedaan het is om. Ze is trouwens in Hasselt in België geboren. Oké. Okay. Nou hoor ik nog weer heel wat anders. Oh nou, ik schrijf ermee uit. Marius, sorry. Oké, okay, we gaan uit. Doei. <laughs> het, het gaat niet lukken. Het is, uh, de techniek laat ons in de steek wat dat betreft. Uh, dus ik uh, ga weer terug naar mijn uh, vertrouwde mapjes met muziek. En. Uh, Precies, we gaan even. Ja, we gaan een nummer draaien van. Uh, um, Even kijken, The Moody Blues, The Voices in the Sky. Axel Wil. Lighting. have Skipping rope, tell me what you sing. Playtime time is nearly gone, the bell's about to ring. Voices in the sky. What news would In the sky, stemmen in de lucht, de moody blues waren dat. Dit is een prachtig nummer van David Gates' Diary... Surprise I found a diary underneath the tree And started reading David Gates is natuurlijk de zanger van Brad. Maar hij heeft ook een aantal solo-albums uh, uh, gemaakt. Uh, de man heeft een prachtige stem. Ik weet eigenlijk niet eens of hij nog, uh, of hij nog zingt. Ongetwijfeld. Want hij, ik heb nooit gehoord dat hij, uh, dat hij de muziek uh, verlaten heeft. Of dat hij overleden zou zijn. Dus uh, David Gates, uh, het is natuurlijk een zanger die in de jaren zeventig met zijn groep met, uh, Brad uh, razend populair was. Ik ben ook fan van Neil Diamond en Mr. Bojangles. Vind ik een nummer wat. Uh, Zeer aangenaam is om naar te luisteren. Ben je het met mij eens? Of zeg je van. Huh? Nederlands Diamant, dat hoeft niet. Nederlands voor... Diamant? Nee, nee. <laughs> <laughs> dat hoeft voor mij. Prima, ja, nee hoor. Ja? Uh, okay. goeie, veel goede nummers heeft hij uh, gemaakt. We gaan naar luisteren. Do a man, and he dance for you out Silver hair, ragged shirt and baggy pants The a whole soft shoe they Jumped so high, jumped so high then it lightly touched down Middlemen are in a in New Orleans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 Mr. Bo Jangle, Mr. Boy Mr. Boy Jangle, danced, said his name, Bo And and he danced the lick, Across the cell. Grabbed his pants a better stance and jumped so high Ficked his heels. Let go of her laugh Let go of her laugh Shook back his clothes all around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 after 20 years he still agrees Mr. Bojangles Mr. Bojangles Mr. Bojangles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 Could someone ask please? Mr. Boy Jangles. Mr. Boy Jangles. Mr. Boy Jangles. Go on and dance. Mr. Bojangles. En terecht merkte hij op dat als dat door Robbie Williams wordt gezongen... Wat meer pitten. Ja, dat, dat, dat, dat, nou ja, dat zingt er niet meer. Ja. Ja. Ja. Uh, een oude meneer die, met, uh, die eigenlijk niets meer uh, anders te doen heeft... is alleen maar een beetje patiënze. Dat wordt heel mooi bezongen door Karen Carpenter. Maar dat ben jij natuurlijk ook fan ja. Ja. van. Maar, maar ook door Niels Sedaka. En dan heb ik het over het nummer Solitaire. Want je kent ongetwijfeld ja. het, ja. het programma Solitaire op je computer... Ja, uiteraard. Ja, je, ja, ja. Doe je het wel? Veel gespeeld. En... Nee, vroeger nog wel, ja. ja. Vroeger wel. Ah, als ik even een dood moment in mijn werk uh, had... dan uh, zat ik even te ah, ja. Oké, okay. Laten ze maar niet horen. Dan moet ik maar, straks uh, salaris terug betalen. Het nu, het maar ken nummer ook, Solitaire? Ik heb het volgens mij wel eens gehoord, ja. Let op, daar komt-ie. another losing game comes to an end and deals them out again A Het nummer draaien, solitaire, heb ik, eh, hebben Onno en ik allebei even snel tien potjes patiënt gespeeld ja. hier op de computer. Nou, Onno 9, jij geloof Ja, 9. nee, ik doe het rustig aan. <laughs> jij doet het rustig aan. Uh, Patsy Klein uh, en het nummer Crazy. Daar gaan we ook even van genieten. Helemaal te gek. Of uh -huh. Cycline met Crazy. Kijk op mijn klokje. We hebben nog een ruim een kwartier. Dus, uh, ja, het is wel We kunnen nou ongeveer snel nog. Een, ja, ik denk zo'n zo vier liedjes kwijt ongeveer. Want een liedje duurt gemiddeld, luisteraars, drie minuten veertig ja. seconden ongeveer. Je hebt ook hele korte liedjes van twee minuten. Vroeger de jaar. Dat zijn heel lange nummers. Ja, die heb je ook van zeven minuten zelfs. Maar, maar ja, ik heb, uh, nog, Led nog Zeppelin. Led Zeppelin uh, ja. heeft nummers uh, van. Uh, dat was een hele kom, 20 Als je minuten. die maandag gaat spelen, dan ben je vrijdag <lacht> klaar. <lacht> uh, we gaan even naar de gebroken souvenirs van Pussycat. Ken je die nog? Ja, er was uh, laatst ook een, uh, volgens mij een vraag over bij, uh, ja, bij de Slimste Mens. Oké. Okay. Maar ze wisten niet uh, hoe, die, uh, hoe ze, ze heten. Wist, die ze wisten, wisten van alles over poesjes, maar, maar, ja, maar niet van over Ket. GELACH Even gelet op de tijdluisteraars. Ik heb uh, onze Dolly nog aan de lijn, want ze zit nog op het, uh, het, uh, het paalschafot, hè, Dolly? Ja, ja. Ben je er nog? Ik ben er nog. Ja, ja. ik moet sterker nog. Ik moet nog wat langer blijven, jongen. Oh, wat dan? Ja, dat bedenk je niet. Mijn cameraman kan niet op tijd terug zijn. En hij wil het filmen, dus ik... Dus dat wordt wel een uurtje of half vier vannacht. Nee hoor, nee. Hij zou, uh, hij zou hier rond tien over twaalf zijn. Nou, ik zie dat inmiddels uh, in, de, in, de, in de container, of hoe noem je zo'n ding, wat verderop staat. Mm -hmm. Daar is de volgende debutant zich aan het uh, voorbereiden om uh, naar boven te komen. Nou oh, ja, wie is dat? René Jansen heet hij. Ik, ik ken hem niet. Maar oh, okay. een meneer, die gaat hier de nacht nachtzit doen, van twaalf tot zes. Zo. En... Uh, nou ja, die zijn ze nu aan het inpakken. Ik denk dat hij met een waagpakt komt. Mm -hmm. Maar ja, daar heb ik niet zoveel aan. Want het zijn natuurlijk hele grote voeten. Hè? En dan kan ik niet met die, uh, met die scheepsladden naar beneden. Met die grote schoenen eraan. Dus mm -hmm. ik zal toch echt met de blote kakken moeten. Hè? Ik kan me nauwelijks voorstellen, Dolly. Maar toch even voor de luisteraars. Uh, we zijn rechtstreeks verwonden luisteraars. Met, het, uh, met de paal in zee die er staat om uh, te voorkomen... Uh, dat, uh, dat er windmolens hier aan de kust worden geplaatst, te dicht aan de kust. En uh, Dolly Tempirik zit op die paal en daar luistert u naar. Uh, ik kan me nauwelijks voorstellen dat er luisteraars zijn die dat niet weten, maar ik, ik, ik roep het toch nog maar even. Nou gelijk heb je ja, ja. want uh, als je inderdaad niet weet waar het over gaat, dan snap je er geen uh, dan, dan snap je er helemaal niet van. Nee. Hey, nou, het zit er bijna op. Hoe, hoe was het nou? Hoe uh, kan je nou zeggen van nou, het is me meegevallen of het is me tegengevallen? Nee, het is me heel erg tegengevallen. Tegengevallen? Ja, dat zit op zich is niet zo erg. Ik doe niet anders. Ik zit de hele dag op mijn tent. Dus dat, wat dat betreft is er niet veel veranderd. En ik heb heel veel zitten Facebooken. Nou, dat doe ik ook al thuis veel. Ja. Maar, ja. Nee, maar de weersomstandigheden, Charles, het was echt en nog. Die, die paal gaat steeds heftiger heen en weer. Hè. Die storm die wacht er nog steeds aan. Mm het -hmm. staat nu echt paalwest. Wel? No. En dat is wel zo eng als je dan zo hoog zit. En ja. je kijkt naar beneden en de diepte in. En. Ja, dat is dan niet leuk voor meneer René Jansen? Nee, maar ja, ik weet niet of hij daar angst voor heeft. Of dat hij zegt, mm -hmm. nou, ik is onbeschrokken, dat interesseert me niet. M mij wel, maar ja. wat ik eigenlijk nog veel erger vind, en dat is mijn moederhart wat erg ongerust is. Mijn kind zit nu op de boot naar Ermuiden. Oh. Met deze wind. En dat, dat vind ik eigenlijk nog erger dan dat je op die paal zit. Dus op, de, op de boot naar Ermuiden, wat moet ik me daarbij voorstellen, is ze naar... Ja, naar, naar naar Newcastle. Oh, naar Newcastle geweest. Ze zitten op die grote ferry. Ja, ja, ja. Is ze op de terugreis? Want dat is toch meestal ochtends dat die boot terugkomt? Ja, nee, ze komt om uh, half tien aan morgenochtend. Dus... Oh, maar dan is ze nog helemaal uh, in de buurt van Engeland, joh. Oh, is ze nog niet zo ver? Nee, nee ik heb dat ook wel eens gedaan. Nee, nee, nee. Die... Oh. Nee, dan ze, moet ze nog een tijdje zwemmen, hoor. Oh, nou, dan hoop ik maar dat het een beetje gaat liggen voor die kinderen, want dat lijkt me helemaal niks. Ja, bent. maar dat, die, boten, die boten zijn zo verschrikkelijk groot. Daar, daar, daar, daar, kijk, als ze, als ze zo'n luik achterop laten staan, ja, dat is ook eens gebeurd. Oh, de, ja, de achtergrondkluiden, hoor. Ik wil, ik, ja, ik hoor dat. Ja, het is godslekker. Nou, dat, dat is dus wat ik hier de hele avond al hoor, maar het wordt als erger, als erger. Ik vind het nou eigenlijk een beetje weer eng worden, hoor. Hé hey Dolly, als je er nou straks af moet, moet je dan nog gedeeltelijk met laarzen door het water waden? Of, of, ja, of? ja, ik moet door het water, want uh, het is weliswaar aan het terugtrekken, maar uh, het gaat <tus> nog ver deze toren voorbij, hoor. Dus en hey, wat moet ik me dan bij voorstellen? Komt het dan uh, tot je knieën, tot je lizen? Ik heb geen idee, want dat kan je van bovenaf bijna niet zien. Mm -hmm. En ik heb net getrachtend te vragen aan de mensen die hier de hondenwacht houden. Nee. Maar ja, je kan elkaar niet verstaan door die storm. Nee. Maar je wordt wel geholpen straks, neem ik aan. Jawel, ja. jawel. Ik, uh, je wordt ook gezekerd. Zijn er nou mensen van, uh, van de reddingsbrigade aanwezig ook? Nee, nee, nee, nee. nee. Het zijn maar allemaal zijn vrijwilligers die, die dat doen. Houden. Misschien zijn dat mensen van de reddingsbrigade, Oké. Okay. Ja, ik weet, ik heb geen, hoe ver staat hij eigenlijk in zee? Als je het in meters, zeg als je nou naar het strand kijkt, hoeveel meters zit je dan van het strand afgeschat? Ja, nee, dat kan je niet zeggen. Nee, dat verschilt het het steeds. Is. Ja, dat begrijp ik, dat er steeds <laughs> verschilt. Maar ik bedoel, op ja, dit moment. Vloed? Op, op dit moment uh, 10 meter, 20 meter. Ja, we zitten nu een beetje tussen eb en vloed, hè? Ja, ja, precies. Ja, ja, ja, dat klopt, dat... ik, vanaf, ik denk dat ik uh, 200 meter vanaf het strand in zit, zeg maar. Ah, oké. Okay. 200, 200 meter? Ja, 200 meter. Ja. meter. Zit ik nog van een strand in het op, ja. Zo. Ja, ze zijn heel weg, hoor. Ja, dat heb ik in de gaten, ja. Ja, ja. Maar ja, je hebt het allemaal gedaan voor het, het goede doel, hè? He? He? Je hebt het allemaal gedaan voor het goede doel. Ik heb er erg veel bewondering voor. Al die mensen trouwens die dat, die, die, die dat uh, zes uur doen, op zo'n paal zitten... en, uh, en allemaal achter uh, de doelstelling staan... Ja. Ja. Geen windmolens vlak aan de kust. Nee, en mensen zorgen ervoor dat, dat die 50.000 gehaald wordt. Die 50.000 handtekeningen, het is zo hard nodig. Ja. Als ze eenmaal staan, daar staan ze, dan komen we er nooit meer vanaf. Dus probeer het te voorkomen zodat ze uh, geplaatst kunnen gaan worden in Amuidenver. In zo is dat. Tolly, ja, ik ga jou nou... Je, je hoeft ja, nog... Jij moet stoppen, hè? Ja, Nou ja, bijna. Ik heb nog zes minuten voor de uh, reclame, oh. Niels de reclame. Nee, reclame ja. komt er s'nachts niet. Niels ja. voorbij komt. Uh, ja. Maar, maar, ja, jij zal ook straks verlost worden. Uh, als je cameraman er is, tenminste. Ja, dan uh, mag ik naar beneden. Ja. Dus ik ga straks mijn laarsjes uittrekken en mijn broek omhoog. Ja. <laughs> en uh, dan ga ik weer afdalen. Dan zit het er voor mij op, mijn bijdrage. Nou, het wel nog... Alhoewel, nog niet helemaal, want we zijn natuurlijk ook uh, vanuit CFM een, een mooie reportage aan het maken hè. Oké, okay. hé, hey, wat ga je nou straks doen? Ga je dan een lekker warme kop soep nemen? Of of, of, of warme jo, thee? Ja, Jonas belde me net, die, ja. die was voor mij geweest, ook van CFM, hè, ja. Medewerker. Ja. En Die zei: Ja. Zodra je beneden bent, krijg je van mij een lekkere warme bak koffie of een lekkere kop, warme kop thee. En, oh, nee, maar een lekkere oh, neut. maar Een lekkere neut. Nee, want ik moet nog uh, auto rijden, hè. Ik moet nog aan. Oh. Ja. Nee, dus dat doen we niet mee. Nee. Maar daar heb, je, daar heb je wel behoefte aan, aan iets warms. Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Want ik begin nu een beetje te verkleunen. Het zit er bijna op. Je hebt het volbracht. je kan met trots trot zeggen van... Ik, ik, heb, ik heb mijn steentje bijgedragen als het gaat om het voorkomen van die, van die windmolens. Even een applaus. Ja. ja. Hey, hartelijk, hartelijk dank dat jij... Dank je wel, dank je wel, dank je wel. <laughs> hartelijk dank dat jij eventjes... Hey. Dat, dat, hartelijk dank dat je nog even wilde praten met ons. Ja, graag gedaan hoor. En uh, we de uitzending nog verder en uh, we zien elkaar waarschijnlijk van het weekend. Zo is dat. Oké. Hou je haaks Dolly? Gaan we door. Okay. Hoi, hoi. hoi hoi. Bye bye. Ik draai, ik draai nog een liedje van de Cats, One Way Wind. Dan dan. Waar oh, uh, oh, <laughs> <laughs> er niet uit. <laughs> Kom helaas aan land. Ja, Doei, Doei. Doei. Bye, do. Afscheid van de nemen luisteraars. Uh, hartelijk dank voor het luisteren. naar nou, Tussen F en Vloed. Uh, we hebben even contact gehad met Dolly Pierik. We, hebben, we wensen haar heel veel uh, sterkte met het afdalen straks. En uh, wat ons betreft. Wat Onno en mij betreft. Onno, Ja, roep het maar eventjes. Ja, ik doe het even zonder, uh, <lacht> Goed, zonder telefoon. Van de telefoon. <lacht> uh, een hele goede nacht toegewenst. Tot de volgende keer. Ja, zo is dat. Ik ben er morgenochtend alweer om, uh, om tien uur met uh, Henny Ruk. Dan gaan we samen dat uh, mooie sportprogramma presenteren. En dan is, uh, als het goed is, uh, Han Lammers de gast hier.